gaat over mezelf en zeg maar mijn kennismaking met deze koude landje, ik ben niet normaal. Hmm. Ik ben Ali Ashram en ik denk graag die lid. ik ben Ali Ashram. Misschien jij dat nog niet. Staat er iets in de grond, dan ben ik misschien maar heel vaak gaat die mis Want ik nog niet zo lang in dit land Want die Hollandse taal die is echt niet normaal En dan ook nog belasting Die ik altijd betaal En verdien ik wat bij Ja dan ben ik altijd heel blij maar die deur waarde erop Want die belt dan bij mij Goedemiddag meneer Hier wat ik dan weer U pleegt weer het fraude Dit is al de zoveelste keer Ik zeg ik weet echt van niks hoor U heeft echt verkeerde personen want ik krijg van die hak. echt altijd keurig mijn loon. Maar die Hollandse taal, oh echt waar, die is echt niet normaal. En dan ook nog belasting, die ik echt altijd betaal. En verdien ik iets bij, oh dan ik echt altijd zo blij. Maar ja, die deur waren er ook, hè. Want die belt dan bij mij? Oh, daar is hij weer, hè. Ja, goedemiddag meneer. Heeft u daar nog steeds niks geleerd? Het is toch uw Ferrari? Die u daar verder op heeft geparkeerd? Hmm, ja, die klopt. Ja, dus. Wat wil u nou, hè? Moet ik soms met de bus... Die was gewoon een cadeautje van Fatima, mijn zus. Maar die Hollandse taal, ik ben hem echt niet normaal. En dan ook nog belasting, die ik altijd altijd betaal. En verdien ik iets bij? Oh, dan ben ik altijd zo blij. Maar die deur waren er ook hoor, echt waar Hie, Want dan die buiten, altijd bij mij Ik vind helemaal niks, echt waar ik heb altijd hetzelfde liedje Als je zeg maar even, rechts, zeg een klusje links of rechts Ik heb een best handig man Ik zeg maar linker en rechter aan Dus ik ga doen een klusje Hie, Dan ding dong, die band die man die start weer bij mij aan de deur hè. Altijd hetzelfde liedje, echt waar van de kerk ik heb die man Kunt. rotschap wegwezen, <middels> Nikdau, wat is dat, echt waar, je mag daar worden, je mag er niks meer in. Maar ik kan zeggen tot ziens allemaal. Dit was Ali A Shara. <middels> <middels> Zo moeten we naar de beveiliging bellen, of? Wel, <middels> nee. <middels> Ali Osram was dat een uh, hele leuke act in uh, uh, de, hoe heet dit liedje, eigenlijk. De Deurwaarder. Oh, De Deurwaarder heette dat. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja. ja, ik vond hem leuk. <laughs> ja, ik vind hem ook leuk. Het is dus weer eens een andere bestemming van dat uh, liedje van De Ik <laughs> Dat is eigenlijk wel grappig. Ik vond deze versie eigenlijk leuker. Ja. <laughs> dat is okay. Het is de leukste die ik ooit gehoord heb. Ja, vind ik eigenlijk ook. Uh, Ali Osram dus en De Deurwaarder. Zo heet het. Zo, dit is oud oeh. oeh.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 tied up the line for hours and hours the saturday dance i got up the nerve to send you some flowers and De tijd dat de vloer out of my car, when I put de clutch down. De penny arcade, the games that we played, the fun en de the prizes. De Halloween hop, when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Nou, dat is Perry Como en uh, uh, Magic Moments. En dit is Nielsen Dit is hem wel hoor Nielsen yeah, yeah. De kleine dingen yeah, yeah, yeah, yeah. Mm, Die blik op jouw gezicht mm, Die mooie ogen Waar ik in verdrink Omdat ze me geloven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 Nog steeds de kleine dingen die het doen, die het doet, voor mij het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen. Mm. Mijn auto is kapot, en mijn huis is niet het grootste. Toch sta ik vrolijk op. Ik ga gewoon een stukje lopen Heb ik nou een bord voor mijn kop Als ik het wel goed vind Zo, dat is toch gewoon Moet altijd maar meer zijn Beter en groter Sterker en sneller En de lat die moet hoger Maar niet in mijn ogen Nee, van mij mag altijd Klein Gewoon klein Dat moet maar mee zijn altijd lekkere liedjes filmen. Allemaal die lekkere, lekkere non-problem, no-problem liedjes. Weet je. Ja. Mokker ook mee te zingen. en zo. Het is ook uiterst herkenbaar wat hij doet. Je hoort ook gelijk dat hij het is. Nielsen heet hij. En, uh, en dat heet... Ja. Feel the beat. Nou dansen dan, move your body! Oftewel, that's the way I like it.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 Versie, versie van ik zou je zo graag in een doosje willen doen. Hè? Living in a Box. <laughs> zo heet de groep en zo heet ook het liedje. Voor en de regio. Ja, dat zo heet het liedje. En zo heet ook de groep Living in a Box. Oftewel, ik zou je zo graag in een doosje willen doen. Eh? Aha. Ja. ja. En dan heel goed bewaren. Goed bewaren. Bewaren. Ja. Mm. Donald Johnson. Ja, dat weet ik. is het Regionieuws met Dansela de, de Koning. De provincie Noord-Holland heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zandvoort. voor de aanleg van het fietspad Oase Zandvoort-Selaan. Een deel van, de, van het oorspronkelijke tracé is aangepast. om te kunnen voldoen aan de aangescherpte natuurwetgeving. Het pad wordt ook minder steil en daardoor veiliger. De planning is om het fietspad voor het einde van 2015 aan te leggen. In een groot aantal bureaus van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR... gaan ook vandaag de theorie-examens Nieuwe Stijl niet door. Het is al de derde dag op rij dat e kandidaten geen examens kunnen afleggen... We wegens een landelijke ICT-storing al dus een woordvoerster van het bureau. De afgelopen twee dagen hebben een kleine 3000 kandidaten... de test al niet kunnen doen. Het bureau zei toe dat zij op een zeer korte termijn... alsnog examen kunnen doen. Op last van de politie is het treinverkeer uit de richting Amsterdam-Haarlem... stilgelegd uh, en uit de richting naar Leiden. De politie had een melding ontvangen van een verdacht pakketje... Op Perron van Station Leiden. Op dit moment doet de explosieve opruimingsdienst onderzoek. Het is nog niet bekend hoe lang deze situatie nog gaat duren. De NS verwacht dat er rond 1 uur weer treinen kunnen rijden, maar dit kan ook nog langer duren. Als u die kant op moet, uh, houdt u dan goed uh, de, de, de berichten op internet en zo op, in de gaten. Volgens mij is het alweer open hoor. Zoals ik het goed in het NRS nieuws hoorde, is het alweer vrijgegeven. Oké. Okay. Maar ik ben het niet zeker. Dat horen we straks om twee uur dan wel. Ja, nou ja, dat. Ach, ik kan dat zo nog even nakijken. Uh, gisterochtend hebben in Zandvoort controles plaatsgevonden op het te hebben van de juiste fietsverlichting. Allemaal heel vervelend natuurlijk. Uh, we gaan verder dan ook geen clichés ophoesten over ongelukken en verkeersveiligheid. Maar denk gewoon ook eens een keer aan je portemonnee. Een setje lampjes kost bij de bouwmarkt amper 5 euro. En dat is een schijntje vergeleken bij de 55 euro boete die je krijgt... als je verlichting niet in orde is. Ik, ik uh, werd gisteren ook aangehouden. Oh. oh ja? Ja, ik werd ook aangehouden op mijn fiets. Oh? Ja. En uh, de, die agent die zegt... Uh, uh, moet een nieuwe lamp in, uh, je banden zijn glad. Er moet, uh, dat, uh, dat moeten nieuwe banden omheen. En, uh, en, uh, en en uh, de, de ketting is, uh, staat ook op breken. Ja. Ik zeg oh, dat is mooi. Wanneer is hij klaar? <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ze kunnen het ook brengen. Prima. Tot zover uh, de de nieuwsberichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Na een droge dinsdag draait het vandaag om regen. Het waait flink en dat is hard tot stormachtig en dat wordt vanmiddag een graad of 7. Vanavond en komende nacht komt het tot buien. En door de koude bovenlucht worden deze buien winters van karakter en kunnen vergezeld gaan van hagel, natte sneeuw en onweer. De temperatuur daalt naar 1 of 2 graden boven het vriespunt. Maar door de winterse neerslag is er wel kans op gladheid. Morgen draait het om flinke winterse buien. De temperatuur stijgt naar 4 graden. Maar tijdens buien kan de temperatuur dalen tot dichtbij het vriespunt. Oppassen op de weg dus. Tot zover.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 I saw stuck In Andosha, we'll enduin, en Heel a dosha villain doing And your Bavarian hell Chud Bavarian Dan Lodic Yaw Versakerin For under half a million And tell Kinsawic Aventures At Dexel Open doing And an striking you, so such is like your heart Dan lick you in the water And niemand can't find Geen deep, dear, can't steal And you've been hell of a man so. ...dan telkens even kijken... ...heel voorzichtig even kijken... ...dan telkens even kijken... ...en een zoen... Nou, is dat niet lief? Donald Jones. De oerversie van Living in the Box, hè? Ik zou je zo graag in een doosje willen doen. <laughs> Love Affair! Everlasting love. is het niet dat Everlasting Love een grote knaller van een hinterthalve wegen de jaren 60 natuurlijk. Ja, en uh, ik had het nu een kwart over één al beloofd. Maar uh, de, uh, ja, het loopt eventjes uit. Maar dat geeft niet, dan gaan we het nu doen. Ja, lekker hoor, oké. Okay. Ja, potlood, pen of papier klaarleggen of zo. En, uh, kan, kan, kan. Je kunt het ook straks op Facebook nalezen natuurlijk, maar oké. Okay. Ja. Ga ik het zo opzetten. Oké. Okay. Ik loop een beetje achter vandaag. Ja. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Lunch Zo. Zo. Ja. Nou, we gaan uh, een uh, bruine bonen maaltijdsoep maken met rij. Zo. Ja, daar is het wel weer vol, vond ik. Ja. En dat is een gerecht voor vier personen. En uh, als u het goed doet, dan bent u in een kwartiertje ook klaar. Zo. Dus een makkelijke en een snelle. Zo. U heeft daarvoor nodig 800 gram Hollandse bruine bonen. En dat is een grote pot of een groot blik. 400 gram fijne soepgroenten. fijngehakte selderij. fijngehakte peterselie en bieslook. 1 pakje gezeefde tomaten. twee kippenbouillon tabletten. 500 ml kraanwater. 250 gram gerookte kipfilet. En dat zijn van die kleine reepjes. De bereiding gaat als volgt. Spoel de bonen in een vergiet onder het koud stromen water. Doe de bonen, alle soepgroenten, tuinkruiden... saus, bouillon, tabletten en het water in een pan. En breng dit aan de kook. Laat dit op laag vuur 5 minuten zachtjes koken. En uh, tot slot roert u de reepjes kipfilet door de soep. En... Uh, dit is erg lekker met uh, die uh, grote soepstengels. En uh, dieettip uh, voor de vegetarische variant uh, kunt u de kippenbouillon-tabletten vervangen door groentebouillon. En de kipreepjes door vegetarische spekreepjes. Dat was het. Nou, dat is lekker. Ja, vind ik ook. Ja, nou, je bent er snel bij klaar. Ja. Je hebt er nooit zo snel volgelezen. ook. Nee, goed hè. Ja, nou ja dat is uh, 15 minuten in de keuken staan. Dus uh, als je het erg druk hebt uh, vandaag of zo... en je wilt toch even snel wat eten... dan is dit wel een aanrader. Oké. Okay. En je kunt uh, uh, de, de hoeveelheid uh, ook halveren. En dan neem je in plaats van een groot blik... Uh, bruine bonen, neem je een klein, klein blikje of een kleine pot. Oké, okay, nou... Dat is lekker ja. dus. En, uh, u kunt lekker makkelijk. U kunt, het, u kunt het straks na de uitzending terugvinden op, op onze Facebookpagina www.facebook.com. Ja. Schuine En daar staat het dan alweer op. Jawel. Inderdaad. Mister. En dat was tevens de laatste van vandaag. nog een heleboel over. Ik had nog zoveel moois klaarstaan. Nou ja, dat leggen we even in de koelkast en uh, dan dus hebben we morgen weer wat. Hè? Die wat bewaart, die heeft wat. Zeggen ze dan. Want uh, morgen zijn we er uiteraard weer met dit programma. Vanaf uh, 12 uur. Dan met uh, Dolly de Pierik als sidekick. Voor nu uh, is het even gewoon uh, even uh, twee, drie of vier minuten even afscheid nemen van u dan ben ik weer terug met de videojaren natuurlijk. Met de drie prachtige platen. Onder andere Demis Roessels, Janis Joplin en Rita Franklin. Ja, Demis Roessels moet je toch wel even aandacht aan besteden natuurlijk. Hè? De man is gelopen uh, zondagmiddag overleden. En uh, ja, dat is toch niet zomaar iemand. Laten we dat even vaststellen. Dus we gaan daar straks wat aandacht aan besteden. Albert-Jan heeft ook nog wat meegenomen van hem. Dus dat wordt weer uh, mooi straks. Dus eventjes uh, de benen strekken. En uh, tot aan de andere kant van het nieuws met de Vinyljaren. Tot zo. En wat dit programma betreft, tot morgen.